Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. treinverkeer is na de pensioenacties weer op gang gekomen, meldt NS. Treinreizigers moeten er de rest van de dag wel rekening mee houden... dat treinen uitvallen of dat ze korter zijn dan normaal.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 De maatregelen uit het klimaatakkoord leveren extra banen op, blijkt uit onderzoek van TNO. Vooral door de aanleg van windmolenparken, het verduurzamen van huizen en het plaatsen van laadpalen komt er meer werkgelegenheid. De onderzoekers zeggen dat er ook werk verdwijnt bij kolencentrales, tankstations en garagebedrijven.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 Namens je medeweggebruikers en sieren, Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Oh,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 Die is uh, kandidaat voor de VVD. En Anders Zandbergen die is voor het CDA. Een hele goede morgen. Ja, goedemorgen. Eh, even Angie je staat uh, tweede op de lijst. Zeker. Anders staat uh, vijfde op de lijst. Hoeveel mensen zitten er namens CDA in het waterschap? Vier.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 En, uh, en nu nog uh, op netflix netvlies krijgen wie verantwoordelijk is voor die waterhuishouding in Nederland. En, uh, en, en dat is bij ons Rijnland. Ja, ik, ik, ik, ik kijk even naar Zandvoort. Heeft het te maken met natte voeten, droge voeten?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 de houten fundering onder de huizen, houten palen, dat die niet droog komen staan, dus nou, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Mm -hmm. Maar aan de andere kant heb je in zo'n gebied heb je net, soms ook andere functies. Soms zijn er ook boeren die uh, natuurlijk een ander waterpeil nodig hebben. Dus dan moet je natuurlijk wel heel goed kijken, op het moment dat je zo'n uh, pijl verhoogt of verlaagt, wat is het effect? Want het lijkt wel alsof de hele discussie nu draait rond, rondom die palen. Mm -hmm. Maar op het moment dat je zo'n uh, waterpeil verhoogt of verlaagt, dan gebeurt er ook heel veel met de flora en fauna in zo'n gebied. Het het nog wat nog helemaal niet bekend is. Dus, ja, en veel meer als alleen op de palen. Dus Andor, je moet wel goed nadenken. Andor zit ook na te denken en, en uh, mee te knikken. Ga jij daarin mee? Ik ga er want zeker mee. Komt, mee want komt ik komt even op het politieke vlak. Ik denk, ik denk dat als waterschap... is het uh, steeds meer koorddansen geworden. Uh, dat, dat zie je. Nou ja, we hebben uh, een prachtige mooie zomer gehad. Heel veel droogte. En, uh, nou, het is weer de, de natste maart sinds 2008 heb ik uh, begrepen. Mm. Dus uh, heel veel water. Extreem. Dus... De, de, de,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 ik wil toch wel even antwoorden ja. op Pieter vragen horen. Ik zou even mooi waarom, waarom? Omdat de, de zeewering is ja. van Rijnland. Ja. Punt. Ja. Uh, ja. En uh, wij hebben in jaren een discussie gehad. Gaan wij een parkeergarage onder de grond hier, hier maken, dan heb je vooral te maken met Rijnland. Rijnland is de partij geweest die zegt van nee, mag want dat, dat mag niet, want dat tast de zeewering aan. Maar waarom kan het dan wel in Noordzee en Katwijk nou ja, en en Dat is ook een van de, de, een van de redenen waarom ik graag uh, bij waterschappen uh, wil. En daarom denk ik van nou ja, ik wil daar als en wil ik daarover meepraten, om omdat ik vind willekeur, dat dat kan. Willekeur ja. beleid. Hè? De ene ja. Zandgemeente kan het wel aan, aan de strand nee, nee, en een Zandvloer nee, nee. kan het niet. Nee, nee, nee dat, dat is, niet waar. is niet zo. Dat is niet oh. zo. Dat heeft Heet te maken het. met een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 Politieke principes en dan wil ik een paar stellingen met jullie doornemen. Dan nou gaan we eerst de muziekje luisteren. kort. Muziek. Ja.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 partijprogramma, dingen waarvan jij vindt, dat moeten we niet doen. Ja. Daarom wil ik meestemmen. Ja, zeker. Want ik wil dat Rijnland vooral blijft doen wat ze nu al doen. En dat is zorgen dat we de alle geld en energie zetten op de kerntaken. En dat we dus niet de flappetappers van de klimaatdrammers worden. En dat vind ik wel heel erg belangrijk. Nee. Ja, die doen niet eens mee. Andere. Nou, er zijn een heleboel partijen, eh, ook bij Rijnland, eh, die wel degelijk water zeggen van de water natuurlijk. Uh, we, uh, de, de, de, de kerntaken zijn, uh, moeten misschien een tandje minder. En mm -hmm. dan kunnen we meer geld hebben voor een aantal linkse hobby's. En uh, ja, daar zeggen wij van, dat, dan zet je de bijl aan, uh, aan je waterhuishouding. Dan ben je dus meer praktisch met water bezig, dat willen jullie, Tuurlijk, als dat je, dat je voor de Muschustrad bent.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 Uh, ik vind het heel erg belangrijk dat mensen mm -hmm. kunnen stemmen en ook kunnen bepalen van oké okay, uh, ik ga voor een volksvertegenwoordiger en die gaat dit beleid voor mij uitvoeren en wat, uh, maar, maar we wel zijn jullie uh, bevatten meerdere provincies het waterschap Ja, ja maar dan, dan, dan kom ik er toch even op terug uh, want je ziet een vlammen betoogd houden waarom ik op jou moet stemmen en dat zal Ankie ongeveer ook hebben ja. maar loop de halterstad in en vraag eens over, iets over de waterschap maar niemand weet het, jullie komen niet naar buiten met, uh, met promotie nee dat is absoluut een verbeterpunt, dat is een aandachtspunt dat, dat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 En op het moment dat het gaat over de bestaande bouw, zeggen we... maar kijk wel even naar de impact op de portemonnee van mensen. Hier liggen jullie wat verder uit elkaar over de hittestress. Hittestress tegengaan door vergroening van daken in steden te subsidiëren. Daar zijn jullie oneens. Een korte toelichting. Nou, de, uh, iedereen die realiseert zich dat het, uh, het, het vergroenen, de vergroening, uh, ook in steden heel erg belangrijk is. De vraag is, de, langs welke weg bereik je dat? En uh, subsidies uh, daarvoor geven is iets wat een gemeentelijke taak uh, uh, volgens ons is. Dus of het van Wat wij zeggen of het maar de voorlichting daarover waarom het belangrijk is, dat vinden we absoluut een taak van. Ander de roept provinciaal, maar jullie zijn uh, daar wel voor.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 Dan doe je de verkeerde dingen. Mm -hmm. Dus uh, bedrijven moeten gewoon hun bijdrage leveren aan het waterschap. Zoals ieder ander. Maar uh, je hoeft ze niet extra te straffen. Alleen omdat het een bedrijf is. Zeg. Kom op. Die bedrijven zijn heel erg belangrijk voor Nederland. Um, Anders tot... werkt.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 Ja, ik ga voor vijf van de... Zandvoort en Stem. dus ja Het is belangrijk, want de grootste partij... die gaat natuurlijk ook bij Rijnland... gaat kijken naar welke coalitie wordt Er is één Zandvoorter die op je lijst staat... en dan ben jij voor de rest op die hele lijst geen Zandvoorter in. Nee.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 Dat is in dit geval niet zo. Het zijn gewoon twee verschillende partijen. Zijn, ja, en, inderdaad en dat blijft ook zo. Met, met een, met, met een vergelijking. Ja. <laughs> met, met ver... misschien komt er nog eentje bij. Ja, maar dat is niet voor de hand tegen de, de, de, de, de schuine kant op kijken. Maar goed. Uh, je, je hebt die lijsten ernaar al. Hè, maar net als bij de waterschapsverkiezingen wil ik ook graag hiervoor horen: want waarom bestaan de provinciale statenverkiezingen?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 De provinciale statenverkiezingen er is. Nou, ja, goed, nou Eigenlijk zie je dat bij alle het verkiezingen. het lijntje naar de Eerste Kamer toe is dat van Eigen, belang. Dan Eigen, dan eigenlijk, eigenlijk zie je dat bij alle verkiezingen. dat die in de media gedomineerd worden door de landelijke politici. En het valt vanuit de kant van de media wel te begrijpen. maar vanuit de kant wat er aan de hand is eigenlijk helemaal niet. Maar stoort je dat dan? Nou, uh, ik, ik vind het eigenlijk dat je. Het, het, het lijkt me ook lastig. Het lijkt me lastig om met figuren. Te, in de media te verschijnen die de mensen niks zeggen. omdat ze die figuren gaan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 Uh, omdat er kennelijk uh, dit probleem uh, ligt en ook opgelost moet Ik worden. Ik hoor je zeggen, de provincie doet niet aan doelgroep. -politiek. Doelgroepenbeleid, ja. ja. Is dat niet vreemd dan?